Uur. Twee peters met het NOS-journaal. In een droogdok in Schiedam is brand uitgebroken op het voordek van een schip. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse en er komt flink wat rook vrij. Het zeewaardige schip van 138 meter lang ligt sinds 8 augustus in Schiedam. Omdat de wind uit het zuidwesten waait, komt de rook ook over het naastgelegen woonwerk heen. Omwonenden worden opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept... waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee vrachtwagens met bananen. Een van die vrachtwagens werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht... In de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes co cocaïne van een kilo per stuk. In een tweede vrachtwagen in een havenstad elders in dezelfde regio... werden 87 kisten met in totaal 1218 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden en in beide gevallen is een aanhouding verricht. Het leger van Somalië heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood, maar er is ook een onbekend aantal burgers gedood. Hotels zijn vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in Somalië dat al jaren geteisterd wordt door de terreurgroep Al-Shabaab. De wedstrijd over 25 kilometer open waterswemmen op de EK in Rome... is gisteren ontaard in totale chaos. De wedstrijdleiding leek de draad volledig kwijt. De race werd uiteindelijk gestaakt vanwege de zware omstandigheden... en er werden geen winnaars aangewezen. Bij de mannen waren 14 zwemmers van start gegaan... en op de bij de vrouwen waren dat er negen. De wedstrijdleiding bood uiteindelijk de atleten excuses aan... omdat ze vier uur voor niets hadden gezwommen. Het weer, lokaal nog een mistbank, daarna vrij zonnig. Vanmiddag stapelwolken afgewisseld met zon. De maxima schommelen rond de 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file door een ongeluk op de A7-zaanstad richting Horen. Tussen Dam en Purmerend-Zuid is de vertraging 20 minuten. Eén rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Back of your existence Call me right.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 Just to fit the mold that I am in again shine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 Jouw keuze ZFM